Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking... krijgen steeds moeilijker de zorg die ze nodig hebben. Een boel klinieken weigeren hen omdat het veel te duur wordt... of omdat ze het niet aan kunnen. De organisatie voor gehandicapte zorg maakt zich zorgen... want deze mensen hebben iedere dag hulp nodig. Het gaat om een groep mensen met een licht verstandelijke beperking... of een ernstig verstandelijke beperking. En dat zijn mensen waar ook sprake is van bijkomende... ...gedragsproblematiek. Dus mensen waarvan het gedrag niet altijd heel makkelijk te duiden is, moeilijk te begrijpen wat er aan de hand is. De klinieken mogen hun prijzen dit jaar 6% verhogen, maar zeggen dat dat veel te weinig is, eigenlijk zou het volgens hen 15% moeten zijn om uit de kosten te komen. Bij een botsing tussen een vliegtuigje en paragliders in Frankrijk zijn twee mensen omgekomen. Volgens Franse media stortte het vliegtuigje na de botsing neer op een leegstaand chalet. De twee mensen die in het vliegtuigje zaten overleefden de crash niet. De paragliders kwamen met de schrik vrij. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de botsing. En in Oosterwijk in Brabant heeft een automobiliste zich klemgereden op het spoor. Ze had de afslag iets te vroeg genomen. In plaats van na de spoorovergang rechts ging ze op het spoor rechts. De vrouw kreeg haar auto niet van het spoor af... waarna twee omstanders haar uit de wagen haalden. Even later botste een intercity op de auto. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De winkeliers liepen vorig jaar zo'n 4 miljoen euro mis aan schadevergoedingen van winkeldieven. Als ze een winkeldief op heterdaad betrappen, mogen ze die zelf een boete geven. Maar het innen van die boetes lukt vaak niet. Daarvoor hebben ze naam- en adresgegevens nodig van de politie. En die gegevens worden sinds vorig jaar steeds minder gedeeld. En dat uh, houdt in dat uh, vorig jaar de winkeliers bijna 3,5 tot 4 miljoen euro uh, hebben misgelopen in hun schadevergoeding. De politie zegt dat het te veel tijd kost om de gegevens op te zoeken voor winkeliers. Ze werken aan een nieuw systeem dat de problemen moet oplossen. Dan krijg je het weer nog opnieuw een grijze dag met vooral vanmiddag en vanavond op veel plekken regen. En het wordt vandaag 1 tot max 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edgéven Groen van de ABB. Er staat één korte file in Noord-Holland en dat is op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Bij raanstorp is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht en haar nou rekening met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. I'm Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Winkeliers liepen vorig jaar zo'n 4 miljoen euro aan schadevergoedingen van winkeldieven mis. De gegevens voor een boete die ondernemers kunnen geven worden vaak niet geleverd door de politie. In Turkije zijn nog eens vijf mensen aangehouden voor de brand in een hotel. Daarbij kwamen gisteren 76 mensen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Gisteren werden ook al vier mensen opgepakt. Meerdere zorginstellingen weigeren patiënten met ingrijpende verstandelijke beperkingen op te nemen vanwege de hoge zorgkosten. De problemen spelen vooral bij mensen die ook te maken hebben met gedragsproblemen of een verslaving. Het weer, toenemende bewolking en vanmiddag en vanavond op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 1 tot 5 graden. Go Won't give up Boy, lover, lover, yeah.